Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Egyptische hoofdstad de aangeklaagden onder wie twee zoons van Mubarak bevinden zich ook in de kooi. De advocaten van Mubarak zullen vandaag vragen om het verhoor van maarschalk Tantawi, de leider van de militaire raad die Egypte nu bestuurt. De verdediging wil hem horen over de aanklacht dat Mubarak opdracht heeft gegeven om demonstranten op het Tahrirplein te doden. In juli zijn er ruim 10.000 verkochte woningen ingeschreven bij het kadaster. Dat zijn er bijna 15% minder dan in juli vorig jaar, maar ruim 9% meer dan in juni. Vooral vrijstaande huizen zijn aanzienlijk meer verkocht dan een maand eerder. De stijging volgt op de verlaging van de overdragsbelasting. Die is per 15 juni verlaagd van 6 naar 2%. De politie in Leeuwarden heeft gisteren in een woning het lichaam van een dode man gevonden. Een buurman alarmeerde de politie toen hij merkte dat er veel vliegen uit de woning van de 56-jarige man kwamen. De man is waarschijnlijk ruim een maand geleden overleden. Het lichaam is overgebracht naar het mortuarium in Leeuwarden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Bij het Indisch monument in Den Haag wordt vanmiddag de capitulatie van Japan herdacht. Hiermee kwam zes, vandaag 66 jaar geleden een eind aan de Tweede Wereldoorlog in Azië. Tijdens de plechtigheid worden alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië herdacht. Publicist Theodor Holman houdt een voordracht. Zijn ouders zaten tijdens de oorlog in een Japans concentratiekamp. Net als zo'n 140.000 andere Nederlanders. Zo'n 25.000 van hen overleefden dat niet.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 Nou, dat vind ik heel goed dat je dat zo opmerkt. Want het is een, een briljante plek natuurlijk, ook waar je staat. Je hebt ja. altijd zeezicht. Altijd zeezicht, prachtig. Nee? Oh, dus we hoef je niet voor uh... naar Canaria natuurlijk. Nee, mensen zijn uh, in een goede stemming meestal op de boulevard. Ja, lekker en, visje uh, erbij. Ja, gezellige <laughs> stemming. Uh, vakantiegangers uit Sinterparks. Uh, de mensen, ook Zandvoorts die in mijn kraam komen, uh, die zien toch de zee waar ze uh, iedere dag even naar willen komen kijken. Ja, tuurlijk.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 of zitten we nu, 2009 heb ik een uh, tweedehandskar 2009, toen heb ik uh, deze uh, tweede terug, deze kar uh, hm. gekocht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 30% gestegen moet ook wel met de aanschaf voor zo'n hmm. nieuwe kraan. want het is een... Het zal wel dure investering zijn, ja, mag ik je, vragen wat zoiets kost Je hebt bijna, ja. bijna ineens woningen voor. dus de, schrik, de schrikken bevangen <laughs> van die bedragen tegenwoordig. Heftig, ja. Ja, dat is heel heftig, maar ja, dat, aan de andere kant, ik verdien uh, gelukkig mijn geld mee, het gaat, uh, ja, voor spuur, gaat goed, goed. Dus, uh, nou, wel. maar niet stil blijven zitten. en. Uh, ah.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 Oh, dat is hij. Dat is zo, is die kaart. Ik heb oh, helemaal mooi. En, uh, maar dus, die mensen die hebben dan ja. recht op 10 haring en hebben ze toch 50 cent per haring korting. Ja, en dat is wel mooi meegenomen, het, natuurlijk. En de klantenbinding. Het is klantenbinding. Mensen ja. zitten op verjaardag en die zeggen: Van nou, oh, waar haal jij je haring? Uh, nou, ja, dan trekken ze die kaart uit hun portemonnee en laat oh, ze zien. Geweldig. Uh, gratis reclame voor me. Nou, gratis we hebben we vijftig 50 cent per <laughs> haring korting. Maar wat het, voorna, wat ja. het ook is, ik. ik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 kan mm. ik binnenkrijgen, alleen nu is het te druk juli, augustus heb ik het eigenlijk te druk om zo'n groot feest ja. te te zetten want er komen nu tegenwoordig vorig jaar 400 mannen op af zo. Uh, 1400 <laughs> haringen, 700 consumpties ben ik, oh, een artiestje erbij ik probeer echt een leuke dag voor ja. de mensen te maken, ze komen oneerbiedig gezegd, 360 dagen per jaar komen ze bij mijn geld brengen ja. en ik vind het leuk om één dag voor hun te laten zien dat ik hun conditie enorm waardeer mm. en dan kan ik één keer per jaar voor die mensen iets terug doen. En dan vind ik, hebben we het met z'n allen graag te veroveren, ons personeel, ja. en allemaal, om zo'n groot feestje neer te zetten. Ach, ik heb, ik heb ja. geen slager kaasboer of andere <laughs> visboer die dit doet. Nee, maar dat is niet. Een, een, een, een haringproefrij is niet. Ja. Je kan koekelen wat je wil. Een bestaat in het hele land niet. Dat oh. bestaat, wijnproeverij, maar een haringproefrij is echt niet. Ja. Het enige die het doet, doet is een algemeen dagblad.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 Dat vraag met, ik altijd. Met, met twee zoontjes. Ja, hoe oud zijn je zoont? Uh, negen is het. Oh, dat is gezellig. Dus ja, dat is, dat is dan voor de restjes hobby's. Ja, dat, dat zeven dagen open met een kraam. Dus ja, ook, dat is nogal wat. Dat is nogal wat, maar uh, ik, ik klaag niet. Ik heb het naar nou mijn zin. En dat is, het ja, dat is goed. Uh, het gezinnetje gaat goed. Mijn vrouw die pakt het door de week zo goed thuis op. En in het weekend zijn open en dan maar klaar. Nou geweldig. Dus, uh, alle hulptroepen die zijn er. En op woensdag anders, ben je lekker vrij voor de ja. ja. Nou dus dan doen jullie ook nog gezellige dingen allemaal. Ja.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 ZANG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 Dan hebben we zomers een terugloop erin en nu is het een, een kwakke zomer. Ja. Verkopen we iedere dag bijna een visschotel. Dus mm. ja, het is afhankelijk van de weer hoeveel van die scha schotels het zijn. Maar ja. ja, is het heel mooi weer? dan vind ik niet zo erg om nee. daar niet veel. Want het is toch een arbeidsintensief uh, ding met uh, opmaken, garneren. Uh, dus dan hebben we heel druk aan de kar en denken van nou, het is nu barbecue weer.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 Dus die ja. schotel is niet een, een, een winstpakker of een, uh, een bepaalde winstmarge. zit er vast vastzit. Ik zie een visschotel is een reclamesding wat mensen ja. op tafel zitten. Ook waar heb je die schaal vandaan? Bij de CBWin. Ja. Prima, zit er zitten tien mensen hmm. op zo'n feestje reclame voor mij. Ja, geweldig. Ja, dat, ja dat, daar gaat mijn met visschotel zo. En dan om. komen ze ik, ook nog even zo'n visje halen ja, natuurlijk. een advertentie <laughs> in de krant kost ja. me geld. Ja. En deze, deze reclame... Ja. Gaan mensen zelf voor mij uitscheiden, ja. terwijl ze er nog voor betalen ook voor die schaal. Ja, dat dus als is ik daar die prijs naar beneden uh, op voor een, een, uh. een redelijke prijs kan maken, ja. ben ik tevreden. Dat vind ik belangrijk met mijn vischalen. We verkopen een hoop schotels per jaar, maar het is een stukje iedere ja. keer reclame van me.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 bijna met iedereen heel goede vrienden in contact te zijn en dat is heel belangrijk. Als ik mm. wat tekort heb, kan ik bij hun lenen. En alleen iedereen heeft zijn eigen ding. Ja. Uh, wat zou de reden zijn om naar mij toe te gaan? Nou ja, omdat ik mijn haring leuk een goed geprijs is en toch een topkwaliteit heeft. Ja, denk ik. Mm. Mensen die het uh, een keer wil proberen en niet meteen een aanschaal van een -kaart willen doen die mogen me toch opbellen voor de uitnodiging voor die harenproefrij <laughs> want ik denk dat ik ergens voor sta en ik me best voor doe misschien is dat de reden dat, uh, dat, mensen dat uh, de mensen het, maar mensen moeten het niet je meestal gunnen ja. en, uh, en ik heb er ook al staat mijn buurvrouw bij, uh, bij een ander voor de kraam of wat dan ook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 Die heb ik niet. Want het is alleen maar werken. Ja. En die paar vrienden die ik van het verleden heb overgehouden. Ja. Die weten dat het winters in het najaar en het voorjaar. Dat, dat ik weer een beetje tijd voor ze heb. Om... Ja. En die mensen die, die, die verwijten me ook niks. Dat ik een half jaar niks van me laat horen. Ja. Want dan weten ze hoe ik in elkaar zit. En met mijn zaken in elkaar zit. Ja, dat is Zandvoort. Het is Holle of stilstaan. Ja. En uh, dat hebben wel meer Zandvoorters. Het is een, een seizoensbadplaats. Ja. En daar ligt het natuurlijk aan. Hoe zie je jezelf over vijf jaar?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 <laughs> om mensen aan te sturen en ja. dat te willen langs te lopen en uh, ik denk dat ik veel te veel dingen opkrop op dat moment en ik ben gelukkig hoe ik nu ben. Ja, dus je bent en helemaal tevreden ik ben tevreden en, en over vijf dit... jaar is het ook zo dat je nog uh, is helemaal tevreden bent. Ja, is dit de basis en ik hoop, uh, ja natuurlijk, ja, ik, uh, ik heb geen ambities om uh, me om, om, om echt uit te breiden tot op dit moment, zeg, mm. nooit, nooit. Ja. Zijn we zijn nog geen leraar vroeger altijd en, uh, ja ja. Nou, bedankt voor het interview. Goed, leuk. Helemaal het leuk geweldig. geweldig. dankjewel. <laughs> Alle beste, dankjewel. Ich bin mal einsam, gepflästet auch mit Schmerz. denn Himmel schwarz und treten voll dein Heb, dann Can't stop.